Maar misschien hadden zijn moeder en zijn vader ook wel koorts gehad, hij dacht vragen over die dingen, en hij raakte verwacht in andere herinneringen, de meeste niet zo opgewekt, of in ieder geval zonder de glans die herinneringen ook wel hadden, want dat kon het je nog schelen, als je oud was en niet meer lopen kon, dat je vroeger tussen de populieren langs het gein fietste en bij de voetangel een piltje had gedronken. S'avonds had hij 38 negen, hij stelde dat met enige voldoening vast, zo boeerd als hij was.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 Goedemorgen. Hoe hebt u geslapen? Goed, hoor, kind. Ligt u nou in uw onderjurk in bed? Ja, dat heb ik maar eens een keertje gedaan. Maar u moet uw nachtpont toch aantrekken? Wat zeg je? U moet uw nachtpont toch aantrekken? Ja, eigenlijk wel. Haalt u uw gebit nog wel uit uw mond s'nachts? Wat? Een gebit? gebit? Ja, geloof het wel. Ik weet het niet meer. Misschien niet. Maar oh, dat moet u toch doen. Is toch gevaarlijk om dat in uw mond te laten zitten. Ja. Dan moet je maar een kopje water geven voor het aan. Maar dat krijgt u toch. Ja. Hier staat het. Waar? Oh ja. Ja, kind. Ouderdom komt met gebreken, moet je maar denkt. Wat gaan we nou doen? Nu gaat u zich wassen. Oh ja. Als u nou de po meeneemt, dan neem ik dit mee. Oh ja. En nu? Nu gaat u zich even wassen. Maar eerst Maarten maar even dag zeggen. Daar ligt hij. Ziet u wel? Dag Maarten. Gaat het nou weer een beetje? Ja, het gaat best.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 Hoi. Hoi. En nu? nu moet u zich aankleden. Kijk, als u dit nou eens aantrekt. Het viel hem opnieuw op wat een engelen geduld ze het afgelopen jaar had ontwikkeld. Een geruststellend vooruitzicht in het geval dat hij zelf de mens zou worden. Al betwijfelde hij meteen weer of iemand met haar karakter zoiets twee keer in hun leven zou kunnen opbrengen. Nee, niet hier. In het kamertje toch? Ja, natuurlijk. Waar zal ik gaan zitten? Waar u altijd zit. Daar. Om een of andere reden wilden ze altijd op de plaats van Green gaan zitten. Of ze deed alsof...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 dat het wat eh, frisse was wat geweest is. Ja, dat dacht ik ook, ja. Een beetje kort maar weer. Graag. Ja. In het begin is die warmte wel aardig, maar eh, je hebt er al gauw genoeg van. Dat is bij u nogal te harde? We zitten op het zuidoosten. en We hebben schaaframen.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 Dat is gaaf. Ah, oh. Ja, dat wil zeggen. U bent altijd altijd wat vroeg. Ja, ik. Ben, ik ben, ik ben ga eerst op een bureau om nog even alleen te zijn. Ja, staat het. Um, hoe laat begint u? Half acht. Gewoon zes uur. Voor de kranten. Hm. Ja, ook wel, maar eigenlijk niet. Meer voor de, de nachtportiers. Maar dan hield u ook vroeger op? Ik hield om zes ja. uur op. Alles machtig. Twaalf uur? dan staan? Ach, oh. Als je wat te doen hebt, dan vliegt het op. En dat heb je tegenwoordig ook niet meer met die arbeidslijnverkorting. Het is de vraag of de mensen te gelukkiger worden. Maar het komt wel weer terug. Nee.